for a while Correct me if I'm wrong But it's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 Ik kan het doorlezen. Ik kan Vous me voyez, le cœur soumis et la méprise en marinée. Si elles veulent s'appeler, Venise, prenez les dons bien au sérieux, n'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux. Sans ses valises, vers des brouillards mystérieux. Parfois elle rêve, fait de banquise, puis préfère être furieux. Moi, le cœur noué dans ma chemise, je donne toujours ce que je peux.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 day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 Partijtjes, scouting, bejaardentehuizen, bedrijfsuitjes. We hebben zelfs een trouwerij hier gehad. En ja, dat heeft een afgelopen anderhalf jaar een enorme vlucht genomen. En ja, dat moet natuurlijk bemand of bevrouwd worden. En ja, daar zijn wij toe in staat om dat te doen. De eerste, de eerste, excursie of partijtje in het nieuwe jaar is vrijdag, aanstaande vrijdag de is, zoals geloof ik.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 zijn nog vrijwilligers en waar kunnen ze zich melden? Nou, altijd willen we de mensen bij hebben. Dat is alleen maar makkelijk, vooral omdat we tijdens vakanties en open zijn. We zijn zelfs eerst en tweede Kerstdag open geweest. Het was trouwens een heel groot succes. We hadden toen haast 500 bezoekers in twee dagen. Dus, dus er is kennelijk toch behoefte aan in Zandvoort.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 Langskom langskomen wat je net zegt inderdaad. Meteen kijken, of, God, wat leuk hier, wat leuke mensen. Ik, uh, nou, hartstikke bedankt voor dit interview en heel veel successen in de toekomst. Dat jullie maar de gekste dingen nog mogen vinden. Dankjewel. This is the last time, but I